Het weer overdag zonnig en droog met maxima tussen 16 graden aan de kust en 19 in het binnenland. De dagen daarna iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Nieuws. Dit is Radio 1. WNL. Dag en nacht en wij daar tussen. Van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Lea Bouwmeester heeft genoeg van coma zuipen. We kunnen weer rustig komkommers eten. En studerende moeders krijgen nauwelijks hulp van hogescholen. En de muziek is vannacht van de band Play. Nog steeds wakker Nederland. Mijn naam is Casper Meijer. En mijn naam is Anne de Jong. En wil je reageren op de uitzending, dan kan dat via Twitter. Het redactie WNL. Hashtag... NSWNL of gewoon hashtag Radio 1. We volgen eigenlijk alles. Dus als je iets uh, aan de uitzending wil bijdragen... laat het ons vooral weten via de nieuwe media van de Twitter. Ja, en we beginnen met Ad Koppejan. Het was uh, vandaag close, maar uiteindelijk werd de motie... Dibi in de Tweede Kamer toch verworpen. Met 71 tegen 75 werd het voorstel van Tovik Dibi... om willekeur in het asielbeleid te voorkomen weggestemd. Maar vlak voor de stemming werd er door de GroenLinks-politicus... nog een moreel appel gedaan op de zogenaamde CDA-dissidenten... Kathleen Verje en Ad Koppejan... Maar dat was dus zonder succes. En de laatste van die twee dissidenten, Ad Kopjan hebben we aan de telefoon. Goedenacht. Goedendag. Ja, de motie van de heer Dibi zou ervoor moeten zorgen... dat er minder willekeur moet komen in het asielbeleid. Zoals bijvoorbeeld in het geval van Sahar, dat Afghaanse meisje... dat eerst niet in heel mocht blijven, maar nu toch weer wel. En ja, dus om willekeur te voorkomen... daar kunt u toch niet tegen zijn tegen willekeur? Nee, natuurlijk niet. Maar wij hebben CDA een veel betere motie ingediend met collega... Mirjam Sterk had een, een motie ingediend waarin uh, duidelijk uitgesproken wordt dat uh, gelijke uh, gevallen gelijk behandeld moeten worden. Dat dat uh, ook moet gebeuren op basis van goede ambtsberichten, dus op basis van feiten... En uh, dat er ook altijd sprake moet zijn van een individuele toetsing. Nou, dat vond ik een veel betere motie. Ja, beter dan de heer Dibi. Die, die, die stelt kort gezegd dat het nu zo is dat door Sahar meisjes die uit Afghanistan komen... en die lang in Nederland wonen, daar kan een uitzondering op worden gemaakt. Maar bijvoorbeeld Somalische en Irakese meisjes, die kunnen wel teruggestuurd worden. Nee, ja, dat is niet het geval. Uh, ook minister Leers heeft heel duidelijk in het debat aangegeven... dat als uh, meisjes uit een ander land in een vergelijkbare situatie... Uh, ...verkeer als haar dat daar uh, dezelfde regeling van toepassing is. Ja. En dat is precies wat wij ook als CDA hebben gevraagd. Snapt u de verbogen reactie van Tovik Dibi van GroenLinks? Nee, eigenlijk niet. Want uh, als we nou met z'n allen vinden dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden... ...en ook uh, de motie van uh, Mirjam Sterk van het CDA is ook met grote stemmen uh, een grote meerderheid aangenomen... ...zowel van uh, linkse partijen als rechtse partijen, dan staan we toch voor dezelfde zaak. Ja, ja. En, maar, maar de heer Dibi die wil dan waarschijnlijk zwart op wit hebben... dat ook Somalische en Irakese meisjes op zo'n regeling kunnen, kunnen rekenen. Hebben ze daarbij dan wel de steun van het CDA en van u? Jazeker. Als het gelijke gevallen zijn, dan dienen ze gelijk behandeld te worden. Maar is dat op dit moment een gelijk geval? Het, het Afghanistan en Somalië bijvoorbeeld? Nou, dat moet elke keer weer getoetst worden. Daar hebben we dus ook ambassades voor. Die stellen ambtsberichten over een bepaald land op... Uh, en op basis van de feiten moet je gewoon tot een eerlijke afweging komen. Mm. U en uw uh, CDA-collega Kathleen Ferrier... die worden regelmatig als uh, dissident uh, geportretteerd... maar u heeft eigenlijk tot op heden niet echt als dissident opgetreden. Is het nog niet nodig geweest? Nee, maar ik heb ook altijd ontkend dat ik een dissident ben. Ik ben uh, een onafhankelijk uh, Tweede Kamerlid met een eigen mening. Maar ik vind wel dat we als CDA zoveel mogelijk uh, als eenheid moeten optreden. Mm -hmm. En discussies dienen we gewoon zoveel mogelijk in onze eigen fractie te voeren... En op basis daarvan tot een uh, standpunt te komen. Nou, daar is, wat mij betreft, een prima CDA-motie uit voortgekomen. Die is ook ingediend en die is vandaag ook met uh, grote meerderheid van stemmen aangenomen. Maar dus ik u, ben heel tevreden. U, u kunt u zelf misschien dan geen dissident noemen. U heeft er wel, voordat het gedogen kort was, uh, voorgekozen om naar buiten te treden als zijn uh, kritisch uh, CDA-lid. Uh, u had toch duidelijk uw bedenkingen uh, ja. bij ook de samenwerking uh, met de PVV. Um, uh, is het dan niet, niet logisch dat er af en toe zo'n moreel appel op u gedaan wordt? Mensen zijn vrij om elk moreel appel op, uh, op ons te doen. Maar wij maken onze eigen afwegingen. En het is waar, uh, wij staan kritisch tegenover deze coalitie. We hebben, uh, uh, ik heb ook aanvankelijk uh, samen met Kevin VJ uh, tegengestemd in de fractie en later op het uh, CDA-congres. Daar heb ik nog steeds geen spijt van. Maar uiteindelijk heeft de meerderheid van het CDA-congres gezegd van we willen toch met uh, deze partijen proberen. Daar hebben wij als uh, oprechte democraten ons bij neergelegd. En nu uh, zullen wij gewoon het kabinet kritisch beoordelen op haar daden. En er is uh, tot op dit moment geen reden geweest om afwijkend te stemmen. Hoe bevalt... en, al, en bij voorkeur doe ik dat ook niet. Want dan wil ik gewoon proberen mijn fractie te overtuigen... om gezamenlijk een goed standpunt in te nemen. En dat is prima gelukt tot nu toe. En hoe bevalt de samenwerking met de PVV en Geert Wilders u? Nou ja, kijk, uh, mijn uh, contacten met de collega pvv kamerleden zijn uitstekend. Uh, het zijn uh, gewoon uh, aardige collega's, daar gaat het niet om. Maar ik vind hun standpunten en... Uh, ja, de uitspraken van Wilders vind ik nog steeds even verwerkelijk. En maar, maar nu is het wel zo dat, en zeker over, uh, als het gaat over, over asielbeleid... dan is er altijd wel weer een politicus die dan zegt van... nou, nu is het moment aangekomen dat Verje uh, uh, en Kopperjan uh, tegen het CDA in moeten gaan. En dan zijn er ook weer journalisten zoals wij die u dan bellen... dat het nieuws is eigenlijk dat u niet tegen uw eigen fractie bent ingegaan. U heeft wel een stempel gekregen. Ja, maar kijk, ik, ik zie het ook een beetje als spelletjes van de oppositie. Hè? natuurlijk die proberen te stoken... Uh, dat is een goed recht en dat jullie als journalisten daar een beetje in trappen... om daar mee te gaan. Dacht, dat is prima, bedoel, dat moet jullie zelf weten. Maar ondertussen ga ik gewoon naar eigen gang... en uh, nemen wij gewoon de standpunten in die wij op dat moment vinden dat ingenomen moeten worden... en laten we ons het wat dat betreft niet door anderen van de wijs brengen. En, en, en u vindt het niet vervelend dat het telkens maar weer op, op wordt gehaald... en dat het telkens maar ja, net, net u en, en, en mevrouw Verjee eruit worden gehaald... Uh, uh, wat betreft wat u in oktober gezegd heeft? Nee, dat vind ik helemaal niet erg... Ik bedoel, ik sta nog steeds voor mijn zaak. En het is goed om te weten dat er ook in de CDA-fractie... Uh, kritische Kamerleden uh, zitten die binnen hun uh, fractie uh, ook de discussie voeren. Uh, prima als dat af en toe herhaald wordt. Ik bedoel, uh, een beetje naamsbekendheid is helemaal niet voor van politicus. <laughs> dat is helemaal waar. Dat, u heeft er zeker naamsbekendheid door gekregen. Een onafhankelijk kritisch Kamerlid. Dank u wel, Ad Koppian, Tweede Kamerlid van het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. Het is negen minuten over twee, het is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Zometeen ons satirisch journaal van de speld, maar eerst gaan we gezellig komen zuipen. Ja, want het is natuurlijk niet vreemd dat de Nederlandse jeugd wel van een feestje houdt. Maar 684 jongeren die hebben het dit jaar in Nederland wel iets te gek gemaakt. Zij belanden namelijk met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. En dat zijn er volgens PvdA Tweede Kamer met Lea Bouwmeester veel te veel. En zij vindt dan ook dat minister Schippers veel eerder actie had moeten ondernemen. Goedenacht mevrouw Bouwmeester. Ja, waarin heeft de minister volgens u dan gefaald? Nou, vorig jaar is er een onderzoek uitgekomen waaruit blijkt dat als kinderen te veel gedronken hebben en ze belanden in coma, uh, dan, nou, dan maken ze eerst beter natuurlijk. En vervolgens krijgen ze een behandeling die bestaat uit drie keer terugkomen met je ouders. Dat is effectief. Um, kinderen drinken minder, broertjes en zusjes drinken minder, ouders stellen regels. Hartstikke goed. Dus we hebben vorig jaar gezegd, of in juni gezegd tegen de minister zorg dat er, er een landelijk dekkend netwerk aan kinderalcoholpolies komt... zodat elk kind in de regio naar zijn ziekenhuis kan. Want voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. Maar u zegt voorkomen, maar ze gaan daar toch pas heen als ze ge coma gezopen hebben? Zichzelf in coma ja, gezopen hebben? Klopt, maar uh, de preventie werkt eigenlijk twee kanten op. Uh, in eerste instantie voorkom je dat een kind zich nog een keer in coma zuipt. En in tweede instantie voorkom je dat uh, broertjes, zusjes en vrienden en vriendinnen trouwens ook, minder gaan drinken. Maar de minister die wil er niet aan? Nou, De minister die loopt niet zo hard. Die, uh, ik weet niet waar ze allemaal mee bezig is. Ik geloof vooral met bonussen uitkeren aan topbestuurders in de zorg. Uh, maar in ieder geval niet met jonge kinderen die uh, ja, eigenlijk gewoon hun hersens kapot maken doordat ze te veel drinken. Want dat is echt waar we het hier over hebben. Ja, en dat, dat we het er nu over hebben is natuurlijk niet geheel toevallig. Er zijn vandaag uh, cijfers naar buiten gekomen. Uh, dus die 684 jongeren die op die op polis terechtkomen in het ziekenhuis. En daarvan is de gemiddelde leeftijd 15 jaar. En er zijn zelfs 13-jarigen die worden opgenomen omdat ze te veel alcohol gedronken hebben. Schrik, schrok u nog van deze cijfers? Uh, het is echt heel ernstig. En ik, ik ben al vier jaar met deze problematiek bezig. Maar um, als je dan hoort die enorme uh, aantallen kinderen die gewoon echt in coma liggen door alcohol. Waarvan je weet, je hebt gewoon een hersenbeschadiging. Per definitie, als je in coma ligt, beschadigen je hersens. En als het door alcohol gebeurt, is het nog eens een keer erger. Maar er zijn gewoon kinderen die zijn gewoon 12 uur buiten bewust zijn. Maar, maar het probleem ligt toch veel verder dan de minister die niet 3,5 ton daarvoor wil uittrekken? Het, het gaat toch om het feit dat niet zozeer ze een coma zuipen, maar meer dat er 13-jarige kinderen zijn die blijkbaar uh, uh, aan alcohol kunnen komen. En nog in grote hoeveelheden ook. Dat, dat moet je toch juist op, op, op preventief aanpakken. In plaats van dat je achteraf een poli opzet waar ze dan met de ouders heen gaan om te zorgen dat het nooit meer gebeurt? Zeker, helemaal met je eens. Daarom heb ik in 2007 ook een actieplan gepresenteerd. Dat heeft de titel niet coma zuipen, maar cola drinken. Uh, en voordat mensen schrikken, ik weet dat er geen cola zuipen. Ja, van het is. zeggen, ik uh, kan beter ja. gewoon water drinken. Ja, nee, die, die reactie kreeg ik toen ook. Um, en daarin heb ik gezegd: als je wilt dat jongeren stoppen met drinken, moet je drie dingen tegelijkertijd doen. Eén is preventie. Dat is voorlichting van ouders en kinderen. Zorg dat ouders hun kinderen in toom houden. En dat kinderen weten waarom het zo schadelijk is, want alleen dan laat je het. Het tweede is strenge regels en die ook handhaven. Kinderen kunnen heel makkelijk in de supermarkt alcohol kopen. Nou, daar komen nu ook strengere regels voor uh, en strengere handhaving. Dat is het tweede. En het derde, dat is het sluitstuk, dat is die Kinderalcoholpolie. Nou, Het loopt allemaal vrij traag, moet ik zeggen, in Den Haag. Um, en vandaag kwamen die cijfers over die alcohol naar buiten... Daarom hebben wij nu gezegd, we willen nu een spoedebad met de minister. Want de minister roept de hele tijd, schande, het is heel slecht voor kinderen. Dat zijn we met haar eens. Maar ze kan er wat aan doen. Het is relatief weinig geld en het bevordert de gezondheid... en het scheelt haar uiteindelijk heel veel geld... Dus dan zeggen we, dan moet je ook boter bij de gist doen. Nee, in de 22 jaar dat ik nu leef, heb ik ongeveer alles meegemaakt. Dat gaat Of tenminste meegemaakt aan landelijke campagnes. Ik weet nog een televisiespotje van een kind die in een omgekeerd glas stond. Ik heb op schoolprojecten gedaan om te zorgen dat ik niet te veel zou gaan drinken. Ze hebben geprobeerd ouders aan te spreken. We moeten de leeftijd of de legitimatie moet je nu eigenlijk al bij 18 laten zien als je uh, drank koopt. Nu is het bij mij niet heel erg misgegaan, maar nou ja, blijkbaar gaat het in Nederland nog steeds mis. Wat we eigenlijk ook proberen, wordt u daar niet moedeloos van? Nee, nee, helemaal niet. Want uh, het eerste als je het over preventie hebt, dan weten we dat hele specifieke voorlichting, dus bijvoorbeeld bij de schoolarts met ouders en kinderen, dat werkt echt. Uh, de Postbus 51-reclame uh, alcohol onder de 16 nu nog even niet. He, dat was dat kind in een omgekeerde glas. Dat was natuurlijk gewoon een hele foute campagne. Want kinderen dachten, oh nou, dan ben je 16 en dan mag je helemaal los. Dus dat was niet het goede, het goede punt. Dus qua preventie moet het allemaal echt nog veel beter in Nederland. Maar we hoeven het niet over een hele andere boeg te gaan gooien. Nog een ander nieuw idee uh, nou, de wereld in helpen. Mo mo moet je niet het, je vooral richten op de ouders? Moeten de ouders niet gewoon hun kinderen fatsoenlijk opvoeden? Je moet meerdere dingen tegelijkertijd doen. En wat je doet moet goed. Um, en het begint altijd in eerste instantie bij de ouders. Want uh, de bekendste kinderarts van Nederland, Nico van der Lely... die heeft zelf ook gezegd... kinderen krijgen hun eerste biertje op 12-jarige leeftijd... Van hun ouders bij het bord Nassi. He, dus dat zijn ouders die denken: ...ah oh joh, lachen, gieren, brullen, biertje kan best. Daar begint het bij. Hoe oud was u? Be... Sorry? Hoe oud was u toen u uw eerste biertje kreeg? Ja, ik heb mijn eerste biertje nooit van mijn ouders. Mijn ouders waren daar heel streng in. Maar hoe oud ik kreeg was toen, u? Toen trouwens niet. Nu snap ik het wel. Toen dacht ik echt wat een gezeur. Uh, dus ik kreeg het absoluut niet thuis. Uh, maar, maar ik ben heel laat bier gaan drinken. Ik geloof dat mijn eerste drankje een bessie never was. En hoe oud was u? En toen was ik 16. Mm, dat en Als je bent. 16 bent mag je officieel ook geen bestje nemen. Oh, oh jee. Nee. Nee, dat is ook een overtreding. U, u heeft het nooit zo ver laten komen dat u op een alcoholpoli terecht kwam? Nee. Of heeft nee. u, heeft u wel af en toe flink doorgezakt, denk ik toch wel? Dat hebben we allemaal ja, eens gedaan, natuurlijk toch? Natuurlijk heb ik dat ook wel eens gehad. Alleen, uh, ik ben nu 31. Moet je nagaan hoe slim ik was geweest als ik nooit had gedronken onder die leeftijd. Nee, nee, dat is een grapje. Nee, maar uh, ik, heb, ik heb wel eens te veel gedronken. Maar ik ben nooit helemaal lafloos geweest. Of uh, dat ik niet meer wist wat ik deed. Laat staan dat ik op een kinderalcoholie. Uh, die waren er toen trouwens ook nog niet. Maar terecht ben gekomen. Nou, mevrouw Bouwmees, ik ben blij dat u zich uh, niet op jonge leeftijd in een coma gesopen heeft. Want anders had u niet zo kunnen vechten om dit uh, te verhelpen in Nederland. En ik blijf er gewoon mee doorgaan. Maar ik wil er nog wel bij zeggen als het mag. Kijk, een biertje boven je 16, dat is helemaal geen probleem. Wij zijn ook helemaal niet tegen alcohol. Maar wel tegen kinderen die hun eigen toekomst verzuipen. En daarom is het een van de maatregelen waar wij zo uh, bovenop zitten. Het nou, lijkt me helemaal duidelijk. En een biertje mag, proost dan bij deze. En uh, dank u wel voor uw tijd, Lea Bouwmeester, PvdA, Tweede Kamerlid. Dank u wel. Graag gedaan. Zometeen op Radio 1 het opvallende verhaal uit L.A. van onze correspondent. Die heeft een vrouw gevonden die Suicide kits verkoopt. Maar eerst, hij is voor ons aangeschoven, Diederik Smit... voor het globale nieuws van de speld. Nog geen vakantieplannen? Denk eens aan Santorini. Santorini, de Riekse vakantiebestemming... waar verleden en heden elkaar ontmoeten. Ervaar de rust en ruimte van Santorini. Met prachtige stranden. En maak in uw eigen tijd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 Er zal verder onderzoek verricht worden naar de betekenis van de titel. En het programma Andere Tijden zal een speciale uitzending wijden aan de bevindingen. De supporters van PSV hebben geen problemen met de financiële steun van de gemeente Eindhoven. De gemeente kocht vorige week de grond onder het stadion van PSV. Maar de club huurt die grond vervolgens weer terug. In een gezamenlijke verklaring benadrukten de PSV supporters... dat de grasmat in het Philipsstadion nog altijd wordt betaald door PSV. dus de woordvoerders van de PSV-aanhang. Goed, de gast is Jeroen van Beek. Ja, Jeroen, we gaan het erover hebben. Uh, jij hebt het gevolgd. Ja, klopt. En wat ik vooral opvallend vond, uh, en daar ben ik zeker niet uh, de enige in, dat het, uh, dat het nou ja, ja, het werd op geen enkel moment duidelijk. En, en dat bleef eigenlijk de hele tijd zo. Maar vond je dat verrassend? Aan de ene kant niet... Uh, want dat heeft natuurlijk te maken met allerlei ontwikkelingen... die al langer bezig zijn. En dat is natuurlijk al vaker gezegd hierover. En daar hebben ze ook uh, gelijk in. Nou, die hele analyse van... Ja, uh, ja. Nou ja, inderdaad, de analyse van eerste ontwikkelingen... en, en alles wat daaruit voortvloeit. Dat hele verhaal. Ja, ja. En, uh, en dat ontken ik ook niet. Uh, maar ja, aan de andere kant had je ook kunnen denken van... God, misschien is hier niet iets aan de hand. Ja, en jij zegt, hier is misschien iets aan de hand. Nou ja... Ik, hoe verklaar je anders dat, dat er nu dingen gebeuren die vroeger niet gebeurden? Uh, dit is een situatie die we onder ogen moeten zien. En, en nu wordt er, er weinig over gesproken. Uh, sterker nog, het wordt zelfs doodgezwegen. Ja, daar hebben we een uh, fragment van. Laten we even luisteren. Hey, Roger, we maar goed hè, aan de kerken. Ja, ja misschien zegt dit er meest. Op die, ja. <laughs> uh, op die een streng door, Op die oh, ja. was erachter zat. Ja, nou ja, dit bedoel ik dus. Precies uh, dit mechanisme. Dit toont het failliet van jarenlang wegkijken. En, en dit laat dus ook zien dat wanbeleid niet helpt. Wanbeleid helpt niet. Op de lange termijn helpt het niet. En dan krijg je dus de, de paradoxale situatie dat mensen een mening hebben. En ja, dan denk ik van... ik kan er wel weer iets over gaan zeggen of zo... maar ja, dan ben je gelijk weer iemand... die ergens iets over zegt. Mm -hmm. En dan hebben we natuurlijk al vaak genoeg gezien... wat ja. er dan gebeurt. Ja. En kijk, oplossingen zijn leuk... maar ze nemen de problemen natuurlijk niet weg. Je kunt nog zoveel energie verspillen... aan zinloze avonturen... maar als je niet weet wat je ermee wilt bereiken... dan is het eigenlijk zinloos. ja Ja. Maar wat is dan jouw advies... Gewoon doorgaan. Je moet gewoon dat doen wat het beste is voor het uiteindelijke resultaat. En niet blijven hangen in je eigen idealen. Want anders loop je het risico dat niemand nog weet waar het over gaat. Jeroen van Beek, dank voor dit gesprek. Tot zover deze editie van Globaal Nieuws. En ik wens u nog een heel prettige nacht. Et cetera. De nieuwe Kids, die uh, hebben al genoeg gesloopt in Maaskantje... maar ze mogen nu ook iets kapot maken in Hogeveen. En hoe dat precies zit, ja, dan moet je blijven luisteren als je dat wil weten. Ik denk, uh, je zegt Hogeveen, u hoort het zo meteen. Leuk, man. <laughs> het is uh, nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Het is negen minuten voor half drie. We hebben iedere week in dit programma een band of artiestengast... die live bij ons komt spelen. En de band van vannacht komt uit Den Bosch. Het bestaat uit vier vrienden die elkaar kennen van de middelbare school. En sinds een jaar bestaat de band in zijn huidige vorm. En vorige week hebben ze hun eerste videoclip online gezet. En ze zijn nu klaar om hun doorbraak te beginnen hier bij Radio 1. Bij ons in de studio is de band Play. nacht. Hallo. Goedenacht. Bij ons aan tafel zijn even aangeschoven Tijmen en Maarten. Uh, gitarist en zanger slash gitarist. Uh, nou, wij kijken in ons programma terug op de afgelopen dag. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Uh, ik ben naar school geweest. Ja, ik ook. <laughs> hetzelfde Wat voor school? Uh, ik zit op het conservatorium in Tilburg. En ik uh, studeer uh, aan uh, UvA. Amsterdam. Maar met het conservatorium, dan leg je de lat natuurlijk wel heel erg hoog, hè? Nu, ja, nu verwachten we iets straks. Ja, inderdaad. Dan worden de verwachtingen steeds hoger. Ja, klopt. <laughs> maar bij het conservatorium ja. denk ik aan, uh, meestal aan klassiek geschoolde uh, mensen. Mm -hmm. uh, kunnen we straks ook uh, Tchaikovsky verwachten? Uh, nee, dat niet helaas. Maar uh, <laughs> nou, ik, ik, ik studeerde de muziektheaterrichting op het conservatorium in Tilburg. Dus daar ligt, uh, je hoofdvak is daar uh, zang en drama en acteren... Hm. Jullie kennen elkaar van de Middelbare School, vertelden jullie net. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe is de band dan ontstaan? Nou, we hadden, uh, eerst zaten we met de musical, uh, met z'n drieën, ik, uh, Maarten en Koen. En, uh, ik ben toen op reis gegaan, voor een jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland. Uh, daarna kwam ik terug en toen zijn we gelijk begonnen met de band. En, uh, later kwam, hadden we uh, eigenlijk wel een uh, percussionist nodig. En toen dachten we, van, uh, en stond wel een uh, goede voor. Dus die hebben we daarna maar gevraagd. En dat was ook al een vriend van ons, dus uh, die dus, kende we dus, al. En is, we wisten dat hij te gek was op... Uh, het is eigenlijk allemaal begonnen bij de schoolmusical. Ja, ja. <laughs> uiteindelijk. <laughs> en en ma ma maken we dan ook musical-achtige muziek? Of wat voor muziek maken jullie? Nee, nee, dat, dat, dat totaal niet. Het is wel een heel ander genre. Een beetje uh, singer-songwriter-achtige muziek, popmuziek. Beetje lekkere easy listening, ala Jason Mraz, John mayer achter iets. Yes. En jullie hebben een EP online staan. Is de eerste nummer dat jullie gaan spelen, staat die erop? Nee, die staat nee, er niet op. De enige die er nog niet op staat. Dus hebben uh, we hebben dus eigenlijk gewoon een primeur. primeur. Jullie ja, hebben een primeur, een primeur. zeker weten. Ja. Deze, ja. Deze, ja. Deze, ja. Deze twee weken geleden hebben we hem afgeschreven. Ja. Ja. Nou, zou ik, ik zeggen, pak je gitaar en uh, alle instrumenten uh, erbij. Ja, yes. yes. we dat doen. Dan dus zeg ik even tegen de mensen thuis dat ze uh, naast de radio harder kunnen zetten, ook kunnen reageren. We zijn erg benieuwd uh, wat u vindt van, uh, van de muziek van Play, zo heet de band van vannacht. Laat het even weten via Twitter, via het redactie WNL, het redactie WNL of de hashtag WNL. Maar nu dus Play op Radio 1 met de ultieme primeur voor ons, Mr. Philanthropy. In the park is the man smiling at me. He looks so puzzled, look so free. The man has his own easy vision, but a complicated mission. But telling you to think about every decision in any condition. He works hard to keep the park clean, but he wants the entire world to be green. Dear mister, who are you trying to? Who's to me? Mr. One in a billion, Mr. Right, Mr. Who won't get in a fight, Mr. Change the world, Mr. The philanthropy, no, no, no, Mr.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 Mr. Philanthropy Mr. Play. Play met Mr. Philanthropy hoorde u live hierbij, nog steeds wakker Nederland, op Radio 1. En zometeen nog drie live nummers, dus uh, hou uw radio hier. Dat in Amerika de meest vreemde mensen van de wereld rondlopen... dat wisten we natuurlijk al lang. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder leuk om het daarover te hebben. En daarom is hij nu weer aan de telefoon. Onze correspondent in Los Angeles, Joris de Bijg... Joris, goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. En, nou, vorige week uh, hadden we het met jou over een, uh, een man... die het einde van de wereld voorspelde. En nu hebben we weer een uh, volslagen, krankzinnige vrouw gevonden. Uh, Charlotte Heidorn heet ze. Ze is 91 jaar, ze is oma en ze houdt er een hele rare business op na... Wat doet ze precies? Nou, uh, Charlotte heeft inderdaad een uh, soort van niche-markt gevonden. Uh, zij verkoopt uh, uh, suicide kits. Dus ze verkoopt zelfmoordpakketjes waarmee, uh, ja, waarmee ze mensen helpt die uit het leven willen stappen. Dat heeft ze denk ik niet heel veel terugkerende klanten? Uh, nee, dat zeker niet. Uh, maar wel heeft ze een pakketje goed in elkaar zitten volgens... Vele mensen, wordt op detail uitgelegd uh, hoe de mensen uh, zelf moet, moeten plegen. Wat zit er in pakket... dan in zo'n pakketje? Nou, het pakketje is een doos met uh, vlindertjes erop. En in die doos zitten een paar plastic zakken, doorzichtig, en een soort van medisch uh, ja, uh, een buisje. En uh, er zit een instructie bij dat uh, de, de klanten, tussen aanhalingstekens zou ik in dit geval zeggen, uh, helium moeten halen. En dan geeft ze ook nog tips bij dat ze als ze helium halen... dat ze het beste kunnen zeggen dat het voor een kinderfeestje is voor heliumballonnen. Het helium in één zak te doen. Uh, het ene zak te verbinden met het andere zak die ze over hun hoofd heen knuppen. En zo het helium tot zich nemen. En dan uh, volgt de dood uh, binnen enkele minuten. En waarom doet ze dit? Uh, zij zegt dat ze mensen wil helpen. Dat mensen die... Uh, niet meer leven uh, dat die het recht hebben om dood te mogen gaan. Omdat het hun eigen leven is. En zij, ja, zij wil mensen helpen. En uh, een paar maanden geleden kwam er het eerste geval naar buiten. Dus iemand die zelfmoord had gepleegd met een pakketje van haar. En sindsdien is, uh, zijn de aanvragen bij haar business die zijn, uh, uh, ja, ongekend omhoog gegaan. Dus, doordat het in het nieuws kwam dat zij dus die kits verkocht... zijn er heel veel mensen die denken, nou, dat lijkt me wel wat. Ik ga even... Uh... Charlotte ja. Heidoorn aanschrijven. Klopt. En uh, ja, je, je kunt haar inderdaad een e-mail sturen of een, een brief schrijven. En dan uh, stuurt zij jou een uh, pakketje op met, mm, ja, met, met, met de middelen om, om, te, om te sterven. Maar mag dat gewoon? Of is het al aangeklaagd? Wordt ze al vervolgd? Ja, ze wordt nu, er is al een eerste hoorzitting geweest naar aanleiding van de eerste dood uh, geleden. De FBI die is ook al uh, bij haar langs geweest thuis. En hebben we allemaal pakketjes al uh, ja, in beslag genomen. En dat zijn er dus al heel veel geweest. En ze zagen ondertussen on, onder andere ook dat er heel veel pakketjes... dat, ja, dat die eigenlijk uh, wereldwijd verstuurd worden. Dus van Singapore tot Cyprus, maar ook heel veel naar uh, Florida... waar heel veel uh, gepensioneerde mensen wonen hier in Amerika. Uh, maar ze staat dus nu inderdaad onder... Uh, ja, ze wordt onderzocht nu en er wordt gekeken wat er gedaan kan worden. Want die onderdelen... ...an zich, los van elkaar, kunnen misschien best legaal zijn om te verkopen. Dat klopt, maar ja, er is een hele tijd geleden al een bekend ander geval geweest. Een Jack Kevorkian. En uh, dit was een meneer die uh, zegt dat hij meer dan 130 mensen heeft geholpen... Uh, ...met het mens ja, om zelfmoord te plegen. Hij zegt zelf, uh, het is een hele grote zaak hier in Amerika geweest... ...hij zegt zelf dat hij nooit zelf uh, geholpen heeft, letterlijk geholpen heeft om mensen om te brengen, maar alleen advies heeft gegeven. Uh, maar deze meneer is wel veroordeeld geweest tot 15 jaar. en Die is sinds kort weer vrij. In het heel erg gelovige Amerika is natuurlijk euthanasie een, uh, een heikel punt. Um, ja, uh, maar is, is, is dit dan misschien wel weer iets waardoor er meer aandacht voor komt? Uh, ja, dit gaat, de discussie gaat nu weer zeker weer lopen. Wat toen ook bij het eerste geval die Jack Kevorkian ook gebeurde. Uh, Amerika is natuurlijk wel heel erg conservatief. En de kans dat hier ooit energie op korte termijn gaat komen, dat, ja, dat, is, dat is een hele kleine kans. Maar ondertussen is Los Angeles wel dus bezig met die Charlotte Heidorn die die Suicide Kids uh, verkoopt. Uh, Joris erbij vanuit uh, L.A., dankjewel. Het is uh, anderhalve minuut over half drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. We zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht tussen twee en vier met uh, muziek. Achtergronden en ook het laatste nieuws. En daarvoor is Bastiaan Nachtegaal aangeschoven voor het Nieuwsminuutje. In Libië doen journalisten en ooggetuigen verslag van grote explosies in de hoofdstad Tripoli. Sommige van de explosies zouden vlakbij het hoofdkwartier van Gaddafi hebben plaatsgevonden. Hopelijk weten we daar straks meer over. We houden het voor u in de gaten. Uh, dan heel ander nieuws uit Amerika. Sarah Palin heeft zojuist een bezoek gebracht aan Donald Trump. Palin probeerde drie jaar geleden vice-president van Amerika te worden. En haar bezoek aan Trump, die, die zich lange tijd kandidaat voor het presidentschap wilde stellen, wordt gezien als een nieuw teken dat Palin toch nog president zal worden. Een ander nieuws uit Amerika. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zojuist geweigerd de limiet op de Amerikaanse staatsschuld te verhogen. Er lag een voorstel om de schuld met nog eens 2,4 biljoen te laten oplopen. Dat voorstel was ingediend door de Republikeinen, maar zelfs zij stemden uiteindelijk tegen. Het moet eerst flink bezuinigd worden, vinden zowel de Republikeinen als de Democraten. Inmiddels is het donker, maar in Japan is het licht op de beurs alweer aan. Gisteren was een slechte dag voor de Nikkei door de duurdere Yen, maar vandaag is weer een nieuwe dag. Na een lichte plus bij de opening staat de index nu op een minimaal verlies van 0,01%. En tot zover het Nieuwsminuutje. De voorbereidingen voor de nieuwe film van Nieuw Kids is in volle gang. Op het moment zijn de producenten druk bezig... om het script van de nieuwste versie van de Nederlandse film te maken. En daar hebben ze wat hulp bij gekregen vanuit een onverwachte hoek. Namelijk het bedrijf De Bikkel Groep. Dat is eigenaar van een oud bankgebouw in Hogeveen. En dat band moet gesloopt worden. En ze hebben een ludieke manier bedacht om dat te doen. De Nieuw Kids die moeten het maar gaan doen dat slopen. En aan de telefoon hebben we Jeroen Kolhof. Hij is directeur van De Bikkel Groep. Goedenacht. Ja, goedendag. U dacht het gebouw moet toch kapot, dus waarom laten we het niet door de kids doen? Ja, dat was het idee eigenlijk. En hoe kwam je erbij? Ja, we, stonden, uh, uh, we hebben een skybox bij de voetbalclub Merenveen en daar stond ik met een, uh, een bioscoop eigenaar te praten in een uh, sloopbedrijf, waar we goed bevriend mee zijn onderling ook. En toen hadden we het over het pand wat we hadden en toen dachten we van goh, de kids, één zo'n groot succes. En uh, toen zei uh, de man van de Luxor Theater, die zei van, ja, er komt ongetwijfeld een deel 2. En toen zei ik van, goh, dat pand wat we hebben, dat kunnen ze heel mooi opblazen. Misschien uh, moeten we daar een script voor schrijven. En toen hebben we het uh, op papier gezet, eind maart. En uh, we hebben ook foto's gemaakt uh, in het, uh, het uh, pand. Dat is namelijk een heel bijzonder pand. En uh, dat hebben we zeg maar, opgestuurd. En zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. U heeft het naar iWorks gestuurd en uh, uh, zijn ze erop ingegaan? We hebben dat gestuurd via de, de, de filmdistributeur en die heeft aangegeven dat ze het een heel bijzonder idee vonden. En dat ze het ook zeker mee gingen nemen in het schrijven van het script. Hoe ziet het gebouw eruit? Het is een, het is een pand wat halfwege jaren 80 is gebouwd. Het is door een aantal aannemers gebouwd die niet een totaal overzicht hebben gekregen van het pand zelf. alles om het maar een beetje geheim te houden. En er zitten ook geheime gangen in. En uh, tot uh, 2006 is het ook al in gebruik geweest als opslag voor geld. En uh, naar de kelders die zijn uh, betonnen, uh, uh, verweringen van 10 meter diep, en, en uh, uh, de ruiten zijn een halve meter dik. Dus als je daar een dynamiet aan de binnenkant af, uh, af zou schieten, dan uh, zie je aan de buitenkant niks. Nee, nu kan ik me voorstellen dat u fan bent van de New Kids. Maar ja. ik kan me ook niet voorstellen dat, het, dat uw bedrijf, de Bikkelgroep, nou een liefdadigheidsinstelling is. Wat wint u hiermee? Nou, op zich winnen wij er niks mee, in afgezien van natuurlijk een beetje uh, namens bekendheid. En we hebben er ook geen nadelen bij, want het pan moet toch gesloopt worden. De materialen uh, die, die, die, die hebben hun waarde, puin is geld waard. En uh, ja, dat hadden we anders ook gehad, maar dan was het met een sloopkraan uh, was het afgevoerd. Maar wil u van, van Hogeveen het nieuwe Maaskantje maken? Nou, dat is misschien wel leuk, hè? Misschien is Hogeveen wel het nieuwe Maaskantje. Is het zo'n asociaal dorp? Nou, ja, dat niet, maar uh, uh, volgens mij is het een hele leuke publiekstrekker in, uh, in Brabant. En dat zou natuurlijk ook heel leuk zijn als iedereen de borden van uh, uh, Hogeveen ging jatten. Maar is het dan ook de bedoeling dat mensen daarna naar Hogeveen komen om te kijken hoe het daar eruit ziet met dat opgeblazen gebouw? Nou, misschien wel, maar dat moet natuurlijk eerst, eerst een film komen en uh, uh, dan moet die locatie erbij gebruikt worden. En dan, uh, dan zou dat best een hele leuke tekst kunnen zijn, naast andere mooie dingen die Ovenveen heeft te bieden. Ja, en, en heeft u er ook over nagedacht? Hoe zou het script ongeveer moeten gaan? In welke situatie moet dan opeindelijk als soort climax dan dat bankgebouw de lucht ingaan? Ja, de, uh, ik weet niet of jullie de uh, eerste film gezien hebben. Ik heb hem gezien. Jij ook, Anna? Uh, nee, ik niet. Oh. Ja. Ja, in, in, de, in de eerste film is er ergens halverwege uh, uh, de film komt Reinhard Oerlemans, de producent, in beeld. En die geeft dan aan van, goh, al die stunts, heel mooi, maar kost heel veel geld. En we hebben geen geld meer. En vervolgens gaan ze dan al praten, de, de teksten volmaken. En uh, blijven ze een zoektocht houden naar geld om maar die film af te kunnen maken. En uh, nou, waar, waar is de bron van al het geld? Dat is volgens mij de Nederlandse bank, wat ons in, in Nederland... En uh, dan kunnen ze het pand in Nederland uh, of in Hogeveen gebruiken om, uh, om uh, daar uh, ja, zoveel geld te halen dat ze uh, ongelooflijk mooi stunt kunnen doen. Ja, en dan zouden ze, de terugweg, zouden ze het pand weer kunnen laten oplossen. En op het moment dat we een grote rookplein boven Hogeveen zien, dan weten we dat het uh, in de film zit. Denk ik dan ja, dat het gelukt helemaal is. Waar. Ja, wanneer weten we of Hogeveen een nieuw maaskantje gaat worden? Nou, ik uh, schat in dat ze nog een week of vier tot zes bezig zijn met het schrijven van het script. Nou, en, en ik denk met een paar weken dat we wel horen of we erin zitten. En uh, nou, ik heb er wel goede hoop op dat het goed komt. En als ze nou, nou geen interesse hebben, gaat u dan zelf een film maken met uh, explosies en hooggeveen? Uh, nou, dat, uh, die mogelijkheden zijn er altijd. Maar uh, <laughs> we hebben niet aspiraties om, uh, om zelf uh, filmproducent te gaan worden. In ieder geval een heel opvallend uh, initiatief. Jeroen Kolhof van de Bikkelgroep. Die dus een, een gebouw ter beschikking stelt aan de New kids om uh, op te blazen in de film 2. Graag gedaan. Derk Boer Richter, hij tekende vandaag bij Ajax... maar had ook nog even de tijd om te spreken met onze sportredacteur Robert Smit. Dat hoort u zometeen. De kans dat u vanavond een lekkere komkommersalade heeft gegeten... is waarschijnlijk niet zo groot. In West-Europa uh, zijn we namelijk in de ban van de EHEC-bacterie... De gevaarlijke darmbacterie die op komkommers en sla zit... heeft in Duitsland al aan 15 mensen het leven gekost. Ja, en nog eens honderden andere mensen zijn besmet. En daaronder zijn ook nog eens drie Nederlanders. Marcel Zwietering is hoogleraar levensmiddelen microbiologie... aan de Wageningen Universiteit. En hij kan ons vertellen hoe de EHEC-bacterie bij ons binnendringt. Goedendag, meneer Zwietering. Goedendag. De EHEC-bacterie, heel Europa heeft het erover. Maar wat is het nu eigenlijk precies? Ja, dat is een, een E. coli bacterie. En E. coli bacteriën die komen ja, bij alle, alle dieren voor in de, in de darmen... Uh, uh, ook bij mensen. Uh, en normaal is er uh, dus bij, bij alle dieren en mensen. Alleen zijn er af en toe een, een paar bij uh, die ook de vervelende gewoonte hebben dat ze ons ziek kunnen maken. En die E-hack e is dus een specifieke daarvan die ons ziek kan maken. De andere E. coli bacteriën die we normaal uh, dragen in onze darmen, uh, die zijn juist uh, positief. Die, die helpen ons juist om infecties te bestrijden. Die kunnen ook uh, bepaalde vitamines in onze darmen maken. Die zijn dus heel goed, maar ja, deze specifieke die maakt ons ziek. Het is een beetje het vervelende neefje onder de E. coli bacteriën. Ja. En uh, ja, hoe, hoe komen we eraan? Uh, ja, hij, uh, hij moet in onze darmen komen, dus hij komt door onze mond naar binnen. Dat, dat, dat is de route uh, waardoor we hem naar binnen krijgen. En hoe komen ze nou op die komkommers en op de sla terecht? Ja, het is natuurlijk niet 100% zeker dat het uh, gerelateerd is aan komkommers of aan uh, of aan sla. Het, uh, het, uh, het zou wel kunnen, hè, want uh, ja, alle, alle producten die, die van het land komen, die worden, uh, die, ja, die worden wel eens, de, de grond wordt bemest. Uh, er wordt irrigatiewater gebruikt. En ja, een uh, mest, dat is natuurlijk uh, is ontlasting. Uh, ook in, uh, in, in water waarin waarmee geïrrigeerd wordt, daar kan kunnen wel kunnen weleens uh, ja, resten van, uh, van, van poep zitten. En uh, ja, op die manier zou het eventueel dus op, uh, op, op groente kunnen komen. Maar ja, het, kan ook, uh, het kan ook via wapen uh, overgedragen worden, of via vlees, of via andere producten. Maar komkommers die zijn dus in dit geval verdacht. Maar is het dan terecht dat iedereen nu gestopt is met komkommer eten? Um, nou, uh, dat denk ik niet, nee, want uh, de, uh, ik zelf uh, zou rustig nog uh, komkommer eten. We, kijk, wij zitten hier in Nederland en uh, uh, alle, alle gevallen tot nu toe die, uh, uh, die er zijn, die zijn allemaal gerelateerd aan Duitsland. Hè. Dus zelfs de, de mensen die in, in Nederland of in Zweden ziek geworden zijn, dat zijn allemaal mensen die, uh, die uh, in, in Noord-Duitsland geweest zijn. Nou, dus, uh, laten we dan nog proberen nog een fabeltje uit de wereld te helpen. Er wordt ook nu gezegd dat als je de komkommer goed scheelt, dat je het dan sowieso ook niet kan krijgen, of het nou een Duitse of een Nederlandse komkommer is, of een Spaanse, waar ze denken dat het vandaan komt. Klopt dat? Uh, ja, kijk, uh, uh, zeg nooit nooit, hè. Uh, maar het helpt wel heel erg. De, door een komkommer goed te wassen, uh, als er dus een uh, van die e-hekbarbeuren op een komkommer zit en je wast hem goed, hè, dat, uh, dus goed onder de kraan, goed boenen, uh, dan, uh, ja, uh, uh, dat is net als met altijd met schoonmaken. Je maakt iets nooit 100% schoon, maar het helpt wel heel erg. En, en nu komt dit vooral in Duitsland voor, zei u net. Is er ook nog een soort manier dat het overspringt of dat het overkomt naar Nederland? Of hoeven we ons eigenlijk niet zo heel veel zorgen te maken? Ja, kijk, er is, het is waarschijnlijk toch één, één grote partij uh, producten die, die besmet is. En dat is om, door een of andere reden gekomen. Bijvoorbeeld dat die producten te, te, te laat bemest zijn. Dus op een late manier dus dat er nog mest uitgereden is. Of dat er bijvoorbeeld vervuild irrigatiewater gebruikt is. Dus als dat zo is kan natuurlijk uh, zo'nzelfde fout kan ook uh, nog een keer gemaakt worden. En, uh, en dat kan dan geëxporteerd worden naar Griekenland... of naar Zwitserland of naar Nederland. Hè. Dus het, het zou best kunnen gebeuren. Maar dit, dit is toch een, een ander soort ziekte als bijvoorbeeld de, de griep. Hè. De griep, dat geven we van mens tot mens heel makkelijk naar elkaar over. En uh, als we dan... Uh, dus we hebben de uh, griepepidemieën gehad uh, uh, enkele tijd geleden. Als er dan mensen uit Noord-Duitsland naar Nederland zouden gaan... zouden die dan hier weer mensen kunnen besmetten... en dat, dat het aan elkaar door kunnen geven. En dat heb je bij, bij deze bacteriën dus niet. Je hebt altijd dus een, een, uh, ja, een transportmiddel nodig... zoals bijvoorbeeld zo'n zo groente om het over te dragen. Ja, en, en, Maar er is dus één specifieke oogst die op, die, manier, die op een manier besmet is geraakt. Maar als die oogst dus... Uh, dan wel opgegeten, dan wel vernietigd is, dan uh, is er geen besmettingsgevaar naar andere uh, komkommers. Nee. Oké. Okay. En, en als het dan eenmaal weer verdwenen is, deze E. coli bacterie, heeft u nog voor onze luisteraars een lekker recept voor iets met komkommer? Uh, ja. Uh, ik, ik vind komkommers in de sla uh, vind, ik, uh, vind ik gewoon heerlijk hè? En, uh, wat sla en, uh, en wat slaasaus en wat olijven erbij. Uh, Klinkt heerlijk. Uh, ja. <laughs> en en u, u eet dat nog gewoon door, begrijp ik. Ik eet dat nog gewoon door, ja. Nou, dat, dan heeft u denk ik een heel groot deel van onze luisteraars alweer uh, gerustgesteld. Bedankt, meneer Zwietering. Uh, ja, en u bent uh, hoogleraar uh, voedingsmiddelen microbiologie. Zeg ik dat goed? Levensmiddelen microbiologie. Aan de Wageningen Universiteit. Dank u wel. Graag gedaan. Het is 13 minuten over half drie. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. We zijn er iedere dinsdag op woensdagnacht tussen twee en vier. En het is alweer de hoogste tijd voor... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En na deze fantastische intro-tune is het natuurlijk weer tijd voor de rubriek. Waarin wij kijken op welke leuke, opvallende en spraakmakende verhalen onze regionale collega's deze week gestuurd zijn. Om te beginnen in Ens, en dat ligt in Flevoland. Daar is namelijk een babykameeltje geboren. En wat doe je dan? Juist, je schreeuwt iets onverstaanbaars. kom liever! Maar hoe gaat het nou precies, de geboorte van een kameel? Op een gegeven moment uh, zag je eerst de. De pootjes en, en de, en, en de snuitjes eruit komen. Toen zag ik ook meteen dat hij al begon te ademhalen. En eh, toen heeft hij een half uur hier wat rondgelopen. En af en toe ging hij liggen. En toen ging hij op een gegeven moment helemaal liggen. En toen was het een kwestie van één keer een perswee. En dat was hij. Ja, en als zo'n beestje er eenmaal is, dan zit je er ook gelijk 40 jaar aan vast. De grote kans dat ze mij nog overleven ook. <laughs> maar dan komen ze in mijn testament te staan. En spugen dat die beesten doen... Maar ook een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Kom nooit te dicht bij een babykameel. Lekker smakelijk. In één klap vliegen we naar Groningen. Daar hebben ze bij RTV Noord namelijk Jan van der Laan in dienst. En hij is tuindokter. En een goede tuindokter begint natuurlijk altijd met een grapje. Groene dag. <laughs> Hij zei natuurlijk groene dag in plaats van een goede dag. Maar genoeg gelachen, tijd voor serieuze zaken zoals het gazon. Kijk, we hebben is een En Dan zou je denken: van graasmaaien, wat moet ik erover vertellen? Er is er wel wat over te vertellen. Ja, want graasmaaien, dat is wel degelijk iets. De moet je rekening om dat je neidt elke week de zulke kaand op maaien. Maar als je dat wel doet, dan heb je kans dat de grasprietjes ooit op opliepen gewoon zon. En dan wordt het gras wel niet mooi van. Nou, je moet het zeker niet onderschatten, want een goed gazon is goud waard. Want niks is aardig dan al dat groene gras op de bestroting. Want dan moet je er en je kring de groene vlek op. En dan moet je gewoon hele mooie lange bon. Zo, en probeer die overlap te houden en mooi recht. En als je dan klaar bent, hé een mooi strak gezonnetje. Als de zon er dan op gaat schijnen, dan is het net een stadionnetje. Zo mooi. Dus voor de mensen die het nu nog niet begrepen hebben... Jan legt nog een keer simpel uit hoe je een gazon moet maaien. Als ik hier maai, dan gaat het gras zo staan... En op deze kant gaat het gras zo storen. Zal ik nou iedere keer zo mogen, dan blijft het gras ook zo storen En het komt niet weer terug. En als ik zo blijf mogen, heb ik het precies hetzelfde. En wat er nou gebeurt, is dat het gras mooi rechtop en strak blijft staan. En dan een mooi, strak gezonnetje voor de zomer. En ik zou zeggen, dat was het. Dankjewel voor je bijdrage Jan. Ik ben blij trouwens, Anna, dat ik geen gezon heb. Nee, ik, ja, ik ook niet. <laughs> en uh, we eindigen deze fantastische rubriek met het onwaarschijnlijk verhaal uit Den Haag. Met 1 april. Oh, met 1 april stond ze voor de deur? Ja, ja? en uh, ik zei, ik had visite. Ja. En toen was ze van, uh, kijk, kijk, kijk. Ik denk Ja, ligt maar uit man, met je 1 met je e april, ik denk, ik trap er niet in. Maar ja, ze bleef zo doorbengelen uh, van, joh, kijk, kijk. Nou, twee ooievaars. Ja, twee ooievaars. En meneer Pater, die gaf zich vervolgens, aardig als hij is, wat te eten. Wat had ik hiernaast? Een stukje, stukje biefstuk. Klaar nee, Nou, ze ben niet meer weg, denk ik. Ja, en nu blijven ze maar terugkomen. Inmiddels al vier jaar lang. En meneer Pater geeft ook gul. Want. Ik geef ze alles. Alles, alles. Als ik Bami heb besteld. Dan gaat Bami voor ze, de rest Want ik eet natuurlijk niet alles. Ik eet zo'n tweakie. En dan. zijn ze me wat dat er gaat. dankbaar zat. Ja, maar nu we er toch zijn, willen we die ooievaars ook zien, natuurlijk. Maar jij moet niet gaan kijken als hij dan van het nest gaat naar mijn deur. En dan gebeurt iets wonderlijks. De ooievaar herkent meneer Pater en vliegt zo met ons af. We verlaten het park en verdraait. De ooievaar vliegt met ons mee. Maar ik weet het je precies te vertellen. Vraag je terug, ze groeten elkaar en dan gaat het recht hierheen. Ja, en dan moeten we ze ook maar weer eens voeren. Mooie varkenshaas. Hé. Hey. Hé. Hey. We hebben Kom op. nou echt mazzel, meneer Pater. He? We hebben we nou echt mazzel? Eh, jullie zijn mensen, ze zijn het als toen de tijd. met een gouden geboren. Ja, al met al natuurlijk een prachtig tafereel, die ooievaars. Maar zonder uw hulp zal het wel eens heel snel voorbij kunnen zijn. Die ooievaars, die moeten we in stand halen. En daar heb ik voor jullie hulp bij nodig, die een eitje over hebt. Maar het liefst wel gekookt, want als ik hem kapot laat, dan heb ik de straat in mijn gezicht. Heb jij nog eieren over voor meneer Pater en de ooievaars Casper? Nee, ik heb die net uit mijn maaltijdsladen opgegeten. <laughs> ja, nou ja, dit was het alweer tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het is twaalf uh, minuten voor drie, tijd voor voetbalnieuws. Het seizoen in de Nederlandse eredivisie ligt weliswaar stil... maar de clubs zitten niet rustig te wachten totdat de zomer voorbij is. Het geweld op de transfermarkt barst steeds meer los... en ook in Nederland is men druk bezig, zo ook Ajax. Vorige week werd al bekend dat Theo Jansen werd overgenomen van FC Twente... en vandaag was het opnieuw raak. Ja, Dirk Boerrichter, die zegt zijn huidige club RKC Waalwijk namelijk van wel. En gaat voor het avontuur bij de landskampioen. Hij tekende van de ja dag een driejarig contract in Amsterdam. Sportredacteur Robert Smit sprak hem eerder vandaag en hij vroeg hem naar de bekende weg. Want Dirk, je bent toch heel erg blij met je transfer? Ja, natuurlijk. Dit is echt een uh, fantastische mogelijkheid om weer uh, goed in de kijker te kunnen spelen. Ja, we de Jupiler League uh, gelijk door eigenlijk naar de Champions League. Uh, het is een flinke stap. Ja, dat, dat kan, je wel, kan je wel zeggen inderdaad. Het is toch een uh, verschil of je nou uh, bij uit uitspeelt of uh, bijvoorbeeld San Siro uit uh, inderdaad. Nou, dat bedoel ik. Uh, ja, je, ja. Gaat, uh, je hebt een driejarig contract getekend bij Ajax. Hoe zat het nou eigenlijk met de andere belangstelling? Want uh, Ajax die zit al een tijdje achter je aan. Uh, maar uiteindelijk heb je toch voor Ajax gekozen terwijl er ook andere clubs in je geïnteresseerd waren. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, sinds de zomer van vorig jaar eigenlijk uh, tot aan nu... Uh, ik heb uh, laatst mijn vader lopen tellen, waar er volgens mij meer dan 30 clubs dat uh, interesse in me getoond hebben. En uh, uiteindelijk uh, ja, uh, was Ajax uh, ook erg concreet. En uh, natuurlijk, uh, zo'n club spreek ik me ook gelijk aan. Dus ik ben blij met deze overstap wat dat betreft. Ja, wat voor clubs moet ik dan denken? Zijn dat alleen maar Nederlandse clubs of uh, zie ik dan ook wat uh, een aantal buitenlandse topclubs erbij? Noem eens namen. Nee, er zit, uh, er zit van alles bij. Er zit ook uh, bijvoorbeeld uh, Anderlecht zat daarbij, uh, Club Brugge, noem maar op... Uh, uh, Duitsland uh, waren nog een aantal teams uh, geïnteresseerd. Dus uh, nee, het was wel erg uh, gevarieerd, allemaal. Je hebt de opleiding bij Ajax heb jij, uh, doorgemaakt. Uh, vanaf ja. 2005 ben jij uh, bij de opleiding van Ajax terechtgekomen. Ja. Uh, heb jij daar Frank de Boer eigenlijk nog meegemaakt? Nee, nee, nee. Die heb ik uh, niet meegemaakt. Oké, okay, dus je, je komt nu de Boer voor het eerst tegen, een echte Ajaxman. Ja. Uh, wat heeft de Boer eigenlijk allemaal tegen jou gezegd? Uh, nou, ik heb een tijdje geleden een, een gesprek met hem gehad. En, uh, het was, was toen puur een beetje ja, een, beetje een uh, oriënterend uh, gesprek nog. En, uh, en uh, natuurlijk is dat laten weten van ja, we willen je graag uh, halen en zo. Maar uh, echt heel erg inhoudelijk op het uh, voetbal, dat uh, zal nog komen denk ik. Oké, okay, dus, maar heb je, je hebt dus geen idee in hoeverre je, je aardige kansen hebt om straks uh, jezelf de basis zelf in te spelen? Nou ja, goed, kijk, ik ben linksbuiten en er zijn nog een aantal spelers die ook op die positie kunnen spelen. En voor mij is de taak om gewoon de beste te zijn op die positie en dat ik daar kom te spelen. En uh, ik weet dat die concurrentie er is en die moet ik gewoon aangaan. Ja, want wat, wat zijn jouw verwachtingen eigenlijk? Het, zoals ik net al zei, je gaat van de Jupiler League eigenlijk in één stap door naar de Champions League en de top van de Eredivisie. Ja. Wat zijn jouw ja. eigen verwachtingen? Ja, ten eerste gewoon zorgen dat ik vaste waarde word bij Ajax. Gewoon uh, vaste linksbuiten word. En uh, daarna zul je natuurlijk erg belangrijk zijn voor het, uh, het elftal met mijn doelpunt en assisten. Ja, dus Want daar je, sta ik natuurlijk wel voor in. Dus je, je wil je eigenlijk gewoon dit seizoen gelijk uh, de basis zelf inspelen? Ja, tuurlijk. Uh, wat overtuigde jij nou precies om, uh, om nou voor Ajax te kiezen uit al die 30 clubs? Uh, wat me overtuigde? Nou ja goed, uh, Ajax is op zich al een naam uh, in Nederland die echt uh, ja, geweldig is. Uh, de club, uh, de atmosfeer, uh, het stadion, alles spreekt me gewoon gelijk aan. En uh, ik heb hier uh, nou ja, goed zes jaar geleden ook al gespeeld. En uh, toen ook al een hele goede uh, ja, leuke periode gehad eigenlijk. Dus uh, al met al, uh, dat speelde allemaal mee om hier uh, de keuze voor te maken. Ja, want ja, als je eerlijk bent, de kans op een basisplek bij Ajax, toch wel een van de gro grootste clubs van Nederland. Is kleiner dan bijvoorbeeld een uh, misschien een Club Brugge. Ik, ik, ik noem maar een team. Uh, dat uh, lijkt me dus een lastig, uh, lastige opgave worden, dit. Uh... Nou ja, goed, als je kijkt hoeveel de linksbuitens er op dit moment bij Ajax zijn, uh, in het eerste heb je een en uh, misschien een en een Soleimani. Dus uit uh, die vier moet ik gewoon zorgen dat ik uh, ja, op linksbuiten de beste ben. En, uh, nou ja, goed, ik kan een moeilijke opgave worden, maar ik uh, ben niet bang voor wat concurrentie, dus uh, dat is geen probleem. En dan volgend jaar, Oranje? <laughs> nou ja, goed, uh, alles uh, valt en staat bij prestaties. Hè. Dus uh, ik moet eerst zorgen dat ik het goed ga doen en wie weet wat er dan uh, verder komt. Dus er zijn wel spelers bij, uh, bij Ajax die inderdaad ben neer zelf te spelen en uh, ik denk dat die kans voor mij er ook wel in gaat zitten als ik het goed ga doen, ja. U hoorde sportverslaggever Robert Smit in uh, gesprek met de kerstverse aanwinst van Ajax. Dirk Poerichter. Bij ons in de studio is nog steeds de band Play. en ze gaan weer een live nummer spelen. En het nummer heet Heartbreak Breakup. Ga jullie gewoon jongens? Something different to something weird What's going on I don't love you like I did My head is one big mess my feelings and thoughts playing chess who's gonna win now Let my head spin This is a whole No, that will be fine. Follow your heart and break through the invisible line, yeah. Are we gonna be friends and maybe after a time, we give it another chance? I don't know, but that's okay. This is a hope. I'm not mad, I'm not sad I'm only afraid of the time that comes I close my eyes, I sing this song But I pa-da-pa-da-pa-da ba ba bow, ba-da-da-da break break up and this is a oh break break up the band Play, nog steeds bij ons in de studio op Radio 1. Nog steeds wakker Nederland. Volgend uur uh, spelen ze nog twee nummers. Maar uh, jongens, kom vooral weer even bij ons aan tafel zitten. Want we willen nog even graag met jullie uh, verder praten. En eigenlijk ook met uh, de luisteraars. Want we zijn heel erg benieuwd wat ze hiervan vonden. En uh, ja, mocht je een mening hebben over dit nummer... of wil je iets anders tegen ons zeggen... dan kan je ons bereiken via de multimediale weg van de Twitter... Het redactie WNL of uh, hashtag, het, hash, of, uh, het hekje WNL hekje, hekje of Radio 1 of NSWNL. Nou, er goed. zijn wel een paar tweets uh, binnengekomen. Uh, Dan JG Peters, die zegt... Uh, play, leuk bandje met muziek en zo. En uh, <laughs> eens even kijken. Dave Menkehorst hoorde juist een te gek optreden van Play the Band. En ook Simon Kietz. Simon Kietz. Ik is blij met jullie. Ik weet niet of dat allemaal vrienden van jullie zijn, maar jullie hebben fans in ieder geval. Mooi. Nice. Hey jongens, jullie uh, hebben een EP online. Uh, jullie bestaan uh, sinds vorige week een jaar precies. Ja, dat klopt. Ja. Is, is de band voor jullie een, een hobbyding of gaan jullie echt uh, Nederland veroveren met de muziek? Nou, het, het was echt, echt gewoon een hobbyding, maar het begint steeds serieus te worden. En uh, ja, het blijft natuurlijk een hobby. Ik bedoel, we vinden het alle vier nog steeds heel leuk. Ja, uh, we hebben ook een alle vier uh, een grote passie voor muziek. En het is gewoon elke avond te gek als we mogen spelen om lekker met, uh, met vrienden muziek te maken. Eigenlijk iets beters op mijn niveau kunnen zetten. Hoe, hoe groot is dan, het wordt steeds groter, wat moeten we ons nu voorstellen bij ja, Pijkerpijker? We zijn natuurlijk uh, pas een jaar bezig. Dus dan begint het gewoon met uh, repetities en oefenen en wat voor nummertjes gaan we doen. En daarna wordt het gewoon nummers schrijven, vervolgens echt gaan optreden. Ja, voordat je weet zit je ineens bij Radio 1... Ja, precies. Is dat, is dat lastig voor een beginnende band? Heel veel bands beginnen waarschijnlijk gewoon met koffers uh, met en zo... maar jullie hebben binnen mm -hmm. een jaar gezegd... we gaan gewoon lekker een EP schrijven en dat helemaal zelf doen. Dat lijkt mij nou juist heel erg moeilijk. Ja, ja, maar we hadden best wel een, een, een speciale bezetting... met twee zangers, twee gitaren en, en een kagon. Dat zie je niet zo heel erg vaak. We hadden zoiets van, ja, die, mensen die koffers willen horen... die willen dan graag horen wat het, wat het origineel is. En ja... Toen uh, hadden we op een gegeven moment zoiets van... ja met, met de instrumenten en de mogelijkheden... willen we eigenlijk een beetje meer ons eigen ding doen. Dus toen zijn we ook zelf gaan schrijven. En dat, uh, dat pakte goed uit en werd goed ontvangen. Dus toen was zoiets van, nou, daar gaan we gewoon mee verder. En dat vind ik eigenlijk, uh, eigenlijk veel toffer dan, dan covers. En jullie zijn met z'n vieren. Wie uh, schrijft de muziek bij jullie? Ja, dat is een leuke. We, eigenlijk hebben we dus, uh, we spelen vandaag vier nummers. En uh, alle vier één nummer geschreven. Ja. Kijk zijn ja. er weer dan Heartbreak Breakup van net geschreven? Die, is, Die uh, heeft... Uh, uh, geschreven. Oh, koen is echt... het, ja, liefdesverdriet, denk ik. Heartbreak, breakup. Nee, niet meer. Niet meer, niet, meer. niet meer. <laughs> Hij <is het> inmiddels <laughs> <laughs> helemaal vreemd. Nou, dat is in ieder geval goed, uh, goed om te horen. Welk nummer gaan jullie volgend uur uh, mee beginnen? Over ongeveer uh, Ja, straks dat? gaan we uh, Final Chapter gaan we spelen. En daarna Worth Living for. Nou, ja, Jongens, te gek dat jullie... Uh, want het was op het laatste moment, maar dat mogen we denk ik wel zeggen. Hè. Op het laatste moment zijn deze jongens nog opgetrommeld. Yes. Ja, en uh, we zijn heel blij dat jullie er zijn. En het klinkt volgens mij heel erg goed, maar dat luidt er natuurlijk <lacht> ook over aan de luisteraars. Als ze nog iets hebben, laat het uh, vooral weten, uh, ook in het komend uur. Want dan zitten wij hier nog op Radio 1. Tenminste, ik wel. Ik weet niet wat jij gaat doen, Kasper. Nou, ik zit er ook nog wel even <lacht> <lacht> Laten we dan uh, vooral eerst beginnen te bellen met uh, Willem Vermeend, De oud-staatssecretaris van Financiën. Die begon vandaag uh, een stuk te schrijven in de Telegraaf over dat Griekenland toch echt... Uit de euro moet stappen? Uit de euro, dat, dat, dat is de enige manier om uh, weer uit het dal te klimmen voor dat land... Uh... En uh, ook was vanavond de uitreiking van de Gouden Strop. Dat ja. is uh, de prijs voor het beste spannende boek van het jaar. Lees jij vaak spannende boeken? Niet zo vaak. Ik weet alleen wel dat Gauke Andriessen die gewonnen heeft. Ik ken hem niet. Maar laten we hem vooral beter leren kennen het volgende uur. Nou, die gaan we zometeen bellen. En natuurlijk ook nog muziek. En uh, een bijdrage van ons eh, middels 16 jaar oude sterfverslaggever Rens ja. Gooseling. <laughs> nog steeds de jongste, maar niet meer 15. Nee. Meegaat. Dus uh, genoeg dingen om te blijven luisteren naar nog steeds wakker Nederland. Hier op Radio 1. Zometeen het laatste nieuws. En daarna zijn wij. Weer bij u terug, moet ik zeggen. Tot zometeen. Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toon. Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij, is fantastisch toon. Nog meer wij, is fantastisch toon. Nog meer weg is fantastisch door.